Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlander die op Mallorca vast zat voor een dodelijke vechtpartij is vrijgelaten. De Spaanse politie heeft de bewakingsbeelden van het vechten onderzocht en zegt dat hij daar niet op staat. Er zijn acht verdachten te zien, die zijn allemaal weer in Nederland. Nadat Carlo van 27 uit was doodgeschopt, namen zij snel het vliegtuig naar huis. Getuigen zeggen in de Telegraaf dat de vechtpartij iets te maken had met een ruzie tussen Ajax en Feyenoord-fans... maar volgens nabestaanden was Carlo helemaal geen Feyenoorder. Ziekenhuizen gaan straks ook s'avonds en in het weekend operaties uitvoeren, staat in het AD. Ze beginnen er in september mee, zodat zorgpersoneel eerst nog even tot rust kan komen met bijvoorbeeld een vakantie. Daarna begint de inhaalslag. Sinds het begin van de coronacrisis werden er ruim 300.000 operaties minder uitgevoerd dan normaal. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste bierenexporteur van Europa. Er ging voor ruim 2 miljard euro de grens over. Vooral in Amerika houden ze wel van een Heineken of een Amstel. Een derde van de berexport ging naar de VS. ID&T komt zo op de koffie in Den Haag. De festivalorganisator dreigde naar de rechter te stappen om, ondanks de coronaregels, de festivalzomer te redden. Demissionair minister De Jonge stelde voor om eerst in gesprek te gaan en dat gebeurt dus vandaag. En mocht die festivalzomer definitief in het water vallen, dan kan je altijd nog uitwijken naar Flevoland. Een camping in Zeewolde doet alsof hij een festivalcamping is. optredens, we hebben de silent disco, we hebben straattheater, we hebben film iedere woensdag, uh, weerwolven, sub, yoga, massage, hot tub. Bezoekers proberen zo toch nog iets van de zomer van 2021 te maken. Ja, het is hartstikke leuk. Lekker weer en een uh, leuk zweertje. Ik wilde eigenlijk naar de Ardennen, maar dat ging uh, helaas door de overstroming niet meer door. En toen kwamen we hierop uit. Zo leuk. De camping staat er tot begin september. Het weer, het is wel uh, kampeerweer. Best wat zon, 23 graden. komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Net nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog walshow. <hijen> ZFM, het geluid van Zandvoort. Ik om uh, vol, uh, weer even in de rerun uh, te zetten. In de herhaling. Want vorige week uh, had de Germ gedraaid. En toen kwam er af en toe een berichtje binnen op zijn telefoon. Ja. Zakte die muziek uh, steeds weg. Toen heb ik hem al weggedraaid. Dat, dat was een beetje uh, knap irritant. Dus ik denk nou, dan doen we het nog een keer. niet irritant. Vind ik wel. Ja. Irritant. Dan, uh, lekker nummer luisteren. En dan een paar keer uh, komen er meldingen binnen. even mee. Dat Maakt dat nou uit. Ja. Maakt het niet uit. Um, goed, wat gaan we doen in het tweede uur, uh, vrienden? Dat weet niemand. Weet dat goed, als, niemand? Je, als je gaat uh, verhuizen op een gegeven moment... en je woont in een ander land, dan kun je dus uh, heimwee krijgen. Is dat zo? We kunnen. Huh? <laughs> ja, dan kun je dus uh, twee dingen doen. Of teruggaan naar het land waar je vandaan bent gekomen... of uh, kijken waar die heimwee nou voor het grootste deel uit bestaat. Nou, dat was een vent in Duitsland. Een Brit, Paul Mos, 49, vader van twee kinderen... Die woont daar al 25 jaar, maar die miste de Britse pubs zo erg... dat hij dus besloot om de New Crown in te kopen. Een Engelse pub, en die heeft hij dus laten slopen... en in Duitsland weer naadloos laten opbouwen in een plaatsje bij Dortmund. Kijk, de dus, Hij uh, ja, ja, over dus elke avond naar de pub. Toch? Alsof er niks gebeurd is. Nee, maar dat vind ik, ja. dat, dat vind ik nou leuk. Ja, maar dat zou bij de genomen van wel een klus zijn geworden, denk ik. Nou, niet hoor. Nee? nee. nee. nee. Die aquarium die lek is. En uh, die, uh, hoe heet het? Uh, wat was en het? Moet die oliebollen in... Dat uh... is de Rens er ook bij kopen. Ja, ja. ja. En die hoort bij de inboedel. Dat is zo mooi, jongen. Dan loop, ja. ik, dan loop ik op het kerk, uh, kerkpleintje. Ja. Naar, hoe heet het. En dan staat Rens daar met die bloemen. Ja. Maar dan staat hij die, die bloemen in te pakken met zijn rug naar mij toe. Ja. En dan zeg ik alleen maar... Hai, Rens. En dan, dan weet dat jij het En bent. dan zit die eigenaar ja. <laughs> ja. En dan zie ik mensen. Er staat altijd een rij met, met mensen die ja. bloemen willen kopen. Die begrijpen er helemaal niks van. Nee, maar is dat. <laughs> Ja, de koning Rens overlaten, ja. ja goede gozer. Ja, absoluut. En een, een, een toplocatie waar die... En dan een daar, toplocatie, uh, ja. En, ja, denk daar wat heet? De verhalen van de genoom komen weer langzaam terug. Nou, was de ja. genoom was wel het... het, het ja dat Nou, daar is wel een behoorlijke stempel op een in ieders leven gedrukt. <laughs> ja, we zeggen. hebben daar wel wat uren lopen te vermorsen. <laughs> ja, wat is dat mooiste, de genoom. Oh, de genoom. Ja. <laughs> we genoem één groot feest altijd. En een taatis die zich dan altijd opwierp. En wat hij eigenlijk ook was, een soort uh, hopman... die zijn taak <laughs> ja. soms wel te breed opvatte. Ja, een hopman. En alles organiseerde voor... Uh... Nou, wij zijn nog wel eens met, met, met een bus naar uh, Focus in, uh, in Breda geweest. Okay. Naar concert. Ja, oh, ja. ja te leuk Focus. allemaal. Focus. Nee, ik oh. was uh, geen concertenman. Ik ben nog nooit in mijn leven naar een concert geweest. Want ik word gek van die mensenmassa. Nou, ja. oh, dat vraag het aan Ger. Die is gewoon weggelopen <laughs> bij een Queen-concert. Dus uh, ik bedoel. Uh, ja. <laughs> omdat nou, je ja. naar het toilet moest? of uh... ja, zoiets. Nee, die Freddie helemaal... Mercury, ik die keek helemaal... ook verbaasd hoor. Ik, dat... ik vond helemaal niks. Nee. Nee, nee. nee en weet je wel, als ik het dan niet leuk vind, dan zeg je, ja, hoe moet ik hier? Ik ga weg. Nee, precies, maar dat was een ja. concert waar iedereen zat en ik zat vooraan. Oh, <laughs> ja, was dus ik sta wel. open... ik pak mijn spullen, ik loop. <laughs> en ik zie die Mercury's niet <laughs> dan dan een of andere gek gaat er wel door. Ja. Ik ben een keer bij, hoe heet het? Uh, James ja, Brown, bij Bruce bij Bruce. James Brown. Bij James Brown. Nou, dat was slecht, zeg. Ja? <laughs> ja. Ik weet niet wat die man had, uh, <laughs> allemaal erin had geschoven, maar dat was. Uh, Okay. En dan denk ik ook, ga weg hier, Harry. Heb je wel eens dat filmpje op YouTube gezien... van James Brown met uh, Luciano Pavarotti? Ja, ja, die is goed, Dat he? vind ik wel geweldig, ja. hoor. Oh. Oh. Jeetje, die Pavarotti, die, die Brown de halve tent blaast ja. met het stemgeluid, geweldig. Maar die, die, die James Brown is natuurlijk wel een held. en, en, en ja. Een enorme... Uh, uh, ja, die man heeft natuurlijk wel wat betekend in... Uh, maar als je dan... Daar, daar naartoe gaat en je denkt: van... Uh, oh, dat wordt leuker, dan gaan ja. we kijken. En dat is, uh, dat is niks. Ik ben bij Whitney Houston ook een keer weggelopen. Ja. Dat is ook zo'n slecht. Waar verwachtingen gewekt ja, worden bij Bruce Springsteen hebben kunnen doen. Want ja, die verschrikkelijke. Is, ja, ik hou daar ja. ook dus absoluut nee, niet dan. Ook nee. Niet van. Nee, daar hou ik niet van. Maar ik ben een keer bij een concert geweest van um, um, Brian Wilson ja. van de Beach Boys. Ja. Nou, dat is het alle, allerleukste dat ik ooit gezien heb. Oh ja? Zo gaaf. Ja. Ja, dus en die, ja. al die, uh, er was een nieuwe band maar hij die stem van die man, dat is nog steeds ja, ja, ja. dat verhaal, weet je wel? En als je dan God only knows uh, ja. zeg maar live hoort en het klinkt exact hetzelfde zoals Geweldig. de plaat, is fantastisch. Ja, ja dat is knap. Ja, dat vond ik zo. Dat vond ik een van de leukste concerten die ik ooit gezien heb. Hm, ja. Gaaf. En ik ben uh, door mijn werk moest ik altijd naar die, die naar die concerten. Ik ook. Ik werkte bij Warner Brothers en, uh, in Nederland en uh, moest ik altijd naar uh, concerten, maar ook naar uh, -pop en, uh, naar uh, Pinkpop en dan, naar Parkpop ja. en naar Weet ik uh, wat van pop. Dan moet jij Menno Timmerman ook kennen. Ja, die ken ik heel goed. Ja. En uh, uiteindelijk... Uh, maar ik ging nooit. En toen toen uh, nou ja, krijg je een, een, een eindejaarsgesprek. Uh, en dan uh, ja, je was je weer niet op uh, Pinkpop. Ik ben er nooit geweest. Oké, okay, maar dat werd dan wel bijgehouden of zo? Ja, was dat, dat was daar... wel een ding. Als je mm. daar niet uh, was, dan... Uh, ah, okay. Ik zei, moet ik dat doen? ja. Ik, ja. Weet je al, er zijn zoveel mensen van, laat mij nou maar hier werken. Dan is dat veel makkelijker en dan verdelen we het een beetje. Ja, precies. Ja. Laat mij nou maar op de winkel passen. Ja, ja en uiteindelijk, uh, uiteindelijk heb ik het dan voor elkaar gekregen okay. dat ik niet meer hoefde. Ja, dat, dat, dat is toch wel iets weer wat we gemeen hebben. Ik had het dus met vergaderingen bij de KLM. Ja. En uh, zei joh, er waren van die uitjes, driedaagse uitjes ergens in, in Den Landen, of soms in het buitenland, toen het nog allemaal goed ging. En dan uh, drie dagen vergaderen. Nou, dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik zeg, laat mij nog om de winkel passen. Ik zeg, want hoe zie je dat dan voor je? zei ik tegen de baas. Nu je gewoon een bord op de deur weg rijkdom gesloten. Laat die klanten drie dagen bellen. Ja, ja, ja. Zeg, laat mij maar op de zaak passen. En op een gegeven moment, nou moest ik toch een keer mee. Maar dan voor het sociale gebeuren. En dat was in een van de bunkerpark in het oosten van het land. En uh, verbouwd tot, uh, tot uh, hotel of onderkomen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar toen uh, ik zei: nou, maar dan ga ik het wel op mijn manier doen. Dus ik had de barbecue in de Pontiac gezet, de Weber in de Pontiac met wat uh, gereedschap en uh, een paar biertjes. En toen uh, zaten ze binnen te vergaderen, en ik zat buiten in zonnetje. Was ik uh, de barbecue <tie> aan het doen, want ik zou de hamburgers maken. Soms ja, dus met een biertje steeds proosten die gasten die binnen zaten, die vergaderen zo. <tie> Maar op een maar gegeven moment had ik ook dispensatie. Ook omdat ik uh, steeds in slaap viel bij vergaderingen. Dus, uh, ja. dus je was uh, hey, ver johan, Even wat anders. Als, stel, je, we, we gaan met de auto naar Spanje. Hmm. Uh, wat is dan de consequentie? Weet jij dat, Frank? Dat je in quarantaine moet. Corona technisch. Ja. Met de auto... Uh, niks aan de hand? Niks er. aan de hand. Nee, nee je kan er nee. gewoon naartoe, toch? Je kan er gewoon naartoe. Ja. Ja, ja maar dat is met, met, met al dat soort landen... En uh, Portugal ook. Mensen zijn zo blij, Spanje ook zijn blij dat je komt, want ze hebben de, die Pecunia hard nodig, natuurlijk van de toeristen. Ja. Dus en als je met de auto is, is het ondoenlijk ook om dat allemaal te controleren en, en nogmaals, joh. Ze, ze vragen helemaal nergens naar je kan gewoon doorrijden. Alleen als je met het vliegtuig ergens aankomt, dan is het een ander verhaal. Want soms, bij sommige bestemmingen, althans moet je, omdat je uit Nederland komt, al formulieren invullen aan boord, uh, waarin je een aantal zaken verklaart. En dan kom je aan en dan moet je nog weer eens een formulier uh, invullen. En uh, dat schiet allemaal niet op. En dan moet je officieel, want dat had ik ook een paar weken geleden naar Portugal... moet je officieel 14 dagen in quarantaine. En ik nou, zoek het uit. Ik had gewoon een negatieve test. En ik ga er toch niet 14 dagen... Uh, Tegen ...in quarantaine nog zitten. Maar er is helemaal niemand die dat checkt. Joh. Ja. Dus kortom, nee. lekker op reis. Huh? Met grijs op reis. grijs op reis, ja. Hey, ja, heb, e heb jij wat? Ik heb een bijzonder leuk liedje. Ja, laat me horen. Nou, moet jij eens... Uh... Moet ik weer raden? Oeh. Moeilijk, hè? Ja. Geen idee. Kom op wel achter. Als ik het hoor. Nou, luister eerst maar. Secrets lie in the border fires, he's in the humming wise, hey man you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black. Ja, dat is uh, van uh, Peaky Blinders, jongens. Peaky He? Blinders. Van Wie siering. kent hem niet? Wie kent ja. hem niet? Nee. Hé, hey, we hadden het net over COVID, hè? Ja. En uh, in het Zuid-Afrikaanse. Uh, de, de, de Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid. heeft officieel laten weten. dat urenlang ketsen. niet ja. helpt tegen het coronavirus. Ach, jammer, hè? Nou, hebben we ja. allemaal voor niks gedaan. Ja, het ministerie ontkracht hiermee <laughs> dit viraal bericht. Waarin werd gesteld dat deze vreselijke activiteiten juist zouden helpen tegen het virus. Ja, de gozer die dat heeft voorgesteld, vind ik wel een held al. Ja, en het, het neppe bericht claimt dat seks de beste medicatie is tegen het coronavirus. Op, ja. zich, op zich wel heel legitiem. Ja, nou ja, al helpt het niet, is toch leuk. Ja, en in het bericht stond: laten we proberen zoveel mogelijk van beeld te gaan als we kunnen. Tot nader, <lacht> na orde, orde minstens vier of vijf keer per dag. Een ongeloofwaardig bericht. Maar wel eentje die nee, heetig werd doorgestuurd. Ja. <laughs> op de ja. sociale media. Ja, dus, dus, ik, ik moet me denken weer aan weer een stukje met Van Kooten in de Bie. En dat hij op een gegeven moment zegt, uh, die de Bie... Koot, Koot, je blaast heel de permanent eruit. Ja. <laughs> dat was ook ergens op een gegeven moment. Maar... Uh... Ja, als jij nou aangeboden zou krijgen om uh, mee te gaan de ruimte in... wat, wat zou je dan doen in zo'n raket? Uh, wat zou ik meenemen? Uh, wat zou maar je zou doen? Gaan. Wat zou... zou je het willen? Zou je het durven? Je uh, nee, ik denk dat ik gewoon met beide beentjes ja. op de grond ja. zou blijven staan, hoor. toch? Ja, dat is dus een Nederlands joch. Die zijn vader die, ja. uh, heeft een kaartje gekocht voor uh, het shuttletje van Bezos. En die, uh, die Oliver, 18 jaar, die gaat nu uh, met Bezos uh, de ruimte in. Ach? Vandaag ja, toch? De lucht in. Ja, is dat vandaag? Ja, dat is vandaag. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zou het niet uh, durven. Nee. Volg geen geld van de wereld. Ja, ja hoor. No fucking dat ding. Ja, Tuurlijk. Oké. Okay. Uh, een beetje commercieel, Lachen. een beetje het idee nu uh, met bezos, branson en ook musk. Ja. ja. Volgens mij een beetje in een wedloop aan het houden met uh, van die commerciële raketten. Ja. En ze nee, zijn ja, allemaal dat... zo gaan, begaan met hun milieu. Ja. Jongens, over over twintig jaar is dit normaal. Ja, dat denk jij? 100 oh, Oké, okay. nou ik hoop dat ik dat. Kan ik dan voor een eurotje met een raket naar boven? Of moet ik ook net als een uh, groot zijn, als Jeff Bezos, Elon Musk of wat dan ook? Hoe bedoel je? Nou, nou ik heb gelezen je. dat je nu 200.000 dollar moet betalen ja, maar voor. Ja, ik straks zo niet meer. Ja, dat wel nee. Wat nee. zeg jij? En dat Het ligt, uh, ja. ligt eraan ook hoeveel personen in één zo'n shutteltje passen, natuurlijk. Ja, maar straks heb je meerdere personen shuttles Ja, ja. ja. dan gaat de prijs naar beneden. Dan gaat de prijs naar beneden. Mag ik er nu ja. ja. een toertje, Mars? Ja, <laughs> en dan komt er in de van, dat een vent met zo'n pet op en dan staat bezels op. Of uh, die heet die geniale coach En dan is er de plaats geweest <laughs> plaatsbewijs. Ja. Ja. Het is gelukkig niet die bus die, die je komt halen van Hotel van de Werf als je op Schiermoord oog aankomt. Dat okay. was in het verleden gebeurde dat je Jan Fischer dat is niet te vergelijken met nee. Jeff Bezos of met Elon Musk die dan een raket zoals jij voorstelt Ik als ja. niks van. Ik, nee, ik, ja, ik, ja, ik kies dan wel voor luken. de bus. Ik kies dan voor de bus. Voor geld ja, van de wereld ja. Ja. in zo'n uh, Zo'n ding zitten. Dus, nou ja, ah, het is is. Een beetje vergelijkbaar was dat. Dat, dat ook. Ja, goed. Ja. Maar je krijgt, je krijgt <laughs> geen. Uh, je bent niet verzekerd van veiligheid. Nee, het nee. is toch een understatement. Ja. Want als ja. je naar beneden. Uh, naar beneden laten, dan is het uh, klaar. Nou, ja, dan is het wel klaar, ja. Maar ja, goed, dan merk je het waarschijnlijk ook niet meer. Toch? Nee, dat merk je niet meer. Nee. Denk ik nee, Dat denk ik ook niet. Nee. Maar ik, uh, ik zie er helemaal niks in. Doen we nog een liedje, jongens? Ja, zullen we dat dan maar doen? Ik heb er nog wel eentje hoor. Nee, uh, ik heb er een. Nee. Jij hebt er een? Oh, ja, oh goed. Dan is er geen ruzie, Je ja, muziek genoeg. Nee. Uh, <laughs> hey. Oh! Ja? Ja, ik, ja. Het zicht mij alles. Ja, Iets ja. Met Michael McDonald toevallig. Heel goed, Ja vijf punten joh. <laughs> Door naar de volgende ronde. Uh, ja. <laughs> Ze hadden dit een popquiz uh, die we hier af en toe uh, elke dinsdag spelen. Poepquiz. Poepquiz. Nee, uh, want het even over uh, allerlei uh, randzaken tijdens dit uh, van mooi, Michael, McDonnell. mooi lied, mooi lied. Ja, nee, mooi lied. Uh, mijn vader uh, zou gisteren 88 zijn geworden. Dus, ah, uh, okay. dus uh, maar, uh, mijn vader was ooit bestuurder bij een woningbouwvereniging, DMM genaamd. En uh, 88 denk ik ook aan het EK van 88. want tijdens een vergadering... Frank, jij hebt een hekel aan vergaderen. Nou, mijn vader had soms ook wel eens een beetje een hekel aan vergaderen... maar die wilde toen gewoon de wedstrijden van het Nederlands Elftal volgen. En uh, tijdens een vergadering had hij een oortje, in zijn, uh, had hij zijn oortje erin... om de wedstrijd tussen Nederland ja. en Engeland een beetje te volgen. Totdat op een gegeven moment de voorzitter zei... heb je nog wat in te brengen? Hallo, Arie! Oh, ho, ho. Ja, ja, ja. Dat was uh, schrokkie wakker. Hij uh, <laughs> ja, was helemaal in de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. Maar goed, uh, het, uh, ja, dat was. was mijn vader. Dat heeft goed uit. <laughs> in Af en toe een zicht. beetje slaap. Uh, ja. ja. ja. Ik, ja het is wel een mooi verhaal, vind ik, van die koe-jongens... die uh, koe. 100 kilometer ja, heeft ja, afgelegd ja. in de Maas. Die is op een gegeven moment uh, in, in Noord-Brabant... ergens uh, uit het water getakeld door de brandweer... En uh, ja, 100 kilometer uh, ja, gezwommen, weet ik niet. In elk geval door de stroom meegevoerd. Maar uh, wat hij er wel mee heeft bereikt... is dat hij nu niet meer geslacht gaat worden... en hij kan uh, genieten van zijn pensioen. Ach, ja, dat vind ik mooi. Ja, dat is, is toch leuk. een mooi bericht. het ja. is leuk. Ook al is het geen dierendag natuurlijk. Is nee, elke dag dierendag. Dat is mooi. Ja. Ja, nee, daar hou ik van. Ja. Weet je wel, dat zijn van die leuke dingen die... Uh, ja. Ja, het toch? leven weer uh, als koe. Uh, stel, je bent koe <lacht> ik ben jaren koe cool. geweest. Ja. <lacht> maar dat Koeieneren. Het wordt steeds <lacht> erger hier, dames en heren, <lacht> ja. luisteraars. En, en, nee, ik, ik denk dat u dit moet, moet schrappen. Vind je niet, Zeg, ja, vind ik het ben, ook. Volgens mij mogen jullie blij zijn dat je Ger, Frank en ook even namens mij uh, Jaap heet omdat? Omdat. Nou, je zomaar uh, in uh, Nieuw-Zeeland uh, wonen en uh, een kind zijn van een moeder. Want die moeder die heeft op een gegeven moment uh, besloten om haar kinderen Metallica, Slayer en Pantera te noemen. Dus ja, naar de ja. drie uh, ruige popgroepen. Dus, oh, kijk aan. En nou, ja. dus uh, ja. mocht dat? Kennelijk wel. Dus, uh, zijn er geen beperkingen? Dat staat hier ook. Er zijn geen beperkingen als het gaat om het vernoemen van baby's naar bands of albums, zolang de gebruikte woorden niet algemeen worden opgevat als beledigend en niet identiek zijn aan een officiële rang of titel. Dus het kan wel, maar ik vraag me dan af: zullen die kinderen dan toch nog ook een beetje in die ruige muziek uh, ooit nog eens uh, terecht uh, gaan? Nou ja, de kinderen van, uh, van, hoe heet die, uh, die, die, die, die, die goel? Van Ch Chaka? Chaka. Ratelflang. En, en de ene heet ja. Ross en de ander heet Royce. Ja, ja. ja. En, en, is dat is origineel. Ik, ik vind de namen van sommige mensen... Vind ik, dat, ik denk van, ik ben het even kwijt. Ja. <tomt> het? Uh, nou, die mensen waren het ook kwijt... vandaar dat ze maar wat gedaan hebben. Oh, ja, je doet maar wat. Hoe zullen we dit kind nou eens noemen? Ja. Ja. Doe maar. Ja, nee, kan, dat ja. kan, ah, bijvoorbeeld. Ja. Nou, zou kunnen. Billy Billy, en de Rockets. Rocking Billy. Rocking nou, dan dus zijn we weer terug. Uh, dus waar, we weer... Weer, uh, waar we begonnen met het <laughs> ja. hele verhaal. Ja, het is toch allemaal. Ja. En, uh, en, Enzo Knol, ken je niet? Enzo Knol, die Enzo? komt uit Arsen, weet je dat? Nee. Komt uit Assen. Kan mij dat nou schelen? Ja, dat was... Uh, nou ja. <laughs> nou, wie de, de neuk nou is zo Knol? Voor nou, ja, uh, info dat hij uit nou, Assen komt. Uh, nou, dat was in de strijd dat wij de Grand Prix moesten krijgen. Toen heeft Kees van al wat lelijke dingen over Enzo Knol gezegd. Hoor. Heel goed. Dus, heel dus, uh, goed. Maar wie de neuk is Enzo Knol? Dat is een, van, een influencer. influencer. Een influencer. Ja. Oké. Okay. Dat is... Uh, influencer. <laughs> Alleen deze heeft zich niet uh, laten verbouwen tot een Koreaan. Dat, nee. Dat is het enige. Koreaan, maar zijn, Koreaan, zijn camper is ja. geroofd tijdens oh. de vakantie. Is dat zo? Dus ja, ik denk ja. dat is misschien leuk nieuws. Ja, <laughs> ja je, moet, uh, je moet sommige dingen gewoon... Uh... De krimper van Enzo Knot, dat is eigenlijk nutteloze informatie eigenlijk. Nou ja, ja nutteloze zich, uh, informatie. Pas past dat wel weer in de Kandelwals. Ja. ja, precies. Hebben jullie ja. ook de zomervotosessie de van het Koninklijk Huis gezien? Ja. ja. Mooi hè? Ja, op het grasveld. Ja, ziet er goed ja. uit. Ja. En uh, ze waren nog niet klaar of ze zaten in een vliegtuig naar Griekenland. <laughs> <laughs> Terwijl heel Nederland onderliep. Ja, ja maar ja, goed. Ik vond ja. het niet zo'n handige timing. Nee? Ja, nee. Uh, ja. Maar ja, ja. ja. Maar goed, Willy is wel geweest toch nog? Bij nee. het gebied? Is nee. Dat is nee, nee, nee. mij niet. Oh, Alleen okay. oh, Rutte is geweest. Het is hij die er naartoe gezwommen is. Oh ja. Oh, Rutte ja. <laughs> ja, ja, ja Rutte is geweest. Rutte is geweest. Rutte is geweest. Ja. ja. Is geweest. ja. Nee, die. Uh, maar ja, Rutte komt overal. Nee? Ja, nou, goed. Goeie gozer. Wie? Willy uh, of Rutte? Ja. Uh, Rutte. Rutte. Rutte, goeie gozer. Lekker, hij is lekker zijn eigen. Hij is dan een goede kop erop. Goeie kop ja. erop. Lekker zijn eigen. En dan blijft lachen wat er ja. ook gebeurt. Ja. ja. Dus uh, nee, jongens, het is allemaal uh, toppertje. Wat ja. zou het dan wat worden met het nieuwe kabinet? Zouden we ook nog een nieuwe regering krijgen? Daar hadden ze het gisteravond nog even oh, over, ja? bij op één, Ja, ja, ja, ja, daar hadden ze het nog over. Maar, volgens mij uh, vergeet iedereen het. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat vergeet ja. je ja. gewoon ja, Dat door. is een beetje, een beetje datzelfde verhaal uh, waar we mee, uh, mee begonnen. Dat die man wakker wordt en dat zijn geheugen gewist is. Ja. Uh, dus dat zou, ja, dat dat dat zou heeft... bij Rutte ook uh, kunnen gebeuren. Ik denk dat het Van, wat moet ik ook alweer doen, ja. uh, ja. Dat heeft hij al een paar keer gehad. Dat hij wakker werd. Dus, <laughs> ja. Waar zit ik nou eigenlijk? Wat ben ik nou eigenlijk, eigenlijk aan het aan doen? Ja. Nou, hij moet een proeven uh, schrijven samen met mevrouw Kaag. Dus. Uh, en of dat nog te ver gaat komen, dat is vers 2. Het is nou. een beetje te, het verhaal van de Watertoren. Ja, inderdaad. Zoiets. Zo moet je ja, ja, ik zo denk moet je dat, dat er eigenlijk gewoon nieuwe verkiezingen komen. Want het is Zou je een, denken? Dit gaat nou, toch helemaal nergens dit, toe. Kijk, de Belgen hebben het record 500 dagen met voor meer. Hè? Dus ja. nou, wij schieten al aardig op hoor, in, uh, in die richting. Ja, dus, uh, zeker. Ja. Nog volgend jaar maar moeten goed, we even wachten. En dan... Rutte die denkt, elke dag dat ik in een torentje kan blijven zitten, is er één. Ja. En die uh, verkoopt zijn broers nog als hij er maar kan blijven zitten. Dus, uh, en terecht. Ja. Nee, geboren, geboren handelaar. Ja. Dat is nou eens een ondernemer. Ja, weet je? Dus, ja. uh... Heeft iemand nog wat leuks, jongens, anders draai ik een plaatje? Ja, ja, draai jij maar een plaatje. Goed zo. Oké. Ja? daar komt hij wow. aan. Ach! Ja, ja, dat vind ik wel leuk. Weet ik, Jaap. Ik draai alleen leuk. maar muziek die jij leuk vindt. Wow. Nou. Wow. <laughs> Gonna drive my dad's bird. Ride, ride, ride. Six or six, six to so planned, so absurd. I'm gonna put her on the backseat and drive uh, her to Tennessee. Weer, weer even geweldig. Oh, zo, ik denk hij bestel. Uh, hij nee, is ja, hij is gaat niet. nog even door. En toen uh, had hij ook een goktafel had hij hier staan. Dan kon je ook gokken. En dan moest je ook geld betalen natuurlijk. En uh, Dus het was enig uh, geld. Uh, ja. En toen hebben we dat hele huis. De, hele huizen, ja, nou, de even aanleiding even voor de mensen thuis. Want we zitten al. Uh, oh, we zijn, we zit ik, in de... Ja, we zitten al in Duitsland. <laughs> ja, ja nou, nee, wat, wat, wat, dat wil hij niet. Het draait gewoon een plaat. Uh, ik denk, hij is er, maar hij ging nog door. Dus ik, uh, ken, goed. U, ken u klassieker? Ja, ja, ja maar goed, uh, het was nee. Prins. En uh, wij hadden het op een gegeven moment over Choco Prince. En daar <laughs> ging dat verhaal over uh, wat Ger aan het vertellen was. <laughs> wat, wat was iemand die de Prince werd genoemd in dit dorp? Maar ja. ik denk, laten we dat, ja, maar maar, dat voor de radio niet, niet uh, vertellen, want ja, om... toen was het racisme nog niet uitgekomen. Nee, nee, nee, nee. Toch... Dus dat nee. laten we gaan, laten we maar uh, lekker en lopen. Was, maar, uh, uh... zwarte Piet ook nog gewoon zwart. Ja, ja. precies. Ja. Maar uh, uh, het ging over een feestje waar je moest uh, betalen om binnen te komen of wat dan ook. Ja, je moest betalen om binnen te komen. <laughs> en uh, <laughs> en uh, je moest betalen om. Uh, um, um, je kon toch ook een in kamer huren. Dus je nou, kon een kamer kippertje huren. Kippetje huurde of had. Ja. Als je een vriendinnetje had, kon je even een kamer huren. Dus die had dat feest georganiseerd alleen maar... Uh, ter meerdere glorie van zijn eigen portemonnee. Mm. En dat was niet zo'n goed idee, want ja, er waren natuurlijk een paar uh, gasten... zoals ik, uh, hoe heet het, Frits Stiekel en uh, <lacht> Peter Heidebrink. En, uh, en eerst werd, uh, werd, werden alle schilderijen al van de muur getaald. <lacht> en uiteindelijk... Oh. Uiteindelijk gingen we weg. En toen uh, hadden ze zo'n zo zo kroonluchter in de gang. Maar die, die, daar zitten allemaal van die, van, die, van, die, van die... Glittertjes in, ja. Nee, van die pieken. Die Weet je wel, van, die... ja. van die dingetjes, van die glazen dingen. Dus iedereen had zijn zakken vol met die glazen dingen. <zisities> ja, ja. Toen, werd het, toen werd het wc eraf nog even uitgetild. door, door Frits Niekel. <distortion> en, en de laatste nam mijn tuinhek mee. En, en Ja, de laatste nam mijn tuinhek mee. En, de, en de, Peter Heijden bringt die nam alle stoppen mee. die alles stoppen eruit. <laughs> <laughs> dus het hele weekend is donker gezeten. <laughs> oh, wat waren wij slecht. Oh, dat was Goed. wel heel erg. Ja. Ja. Die, die eidenbrengen was wel berucht ook. Hij ja. eidenbrengen was ook slecht. Ja, Hij was de terrorist de letteren. Ja, wat ja, slecht was die Voor een betaald feest. Die maakte, ja. die maakte, die, die maakte ja. met Oud en Nieuw, samen met Frits Stiekel, maakten ze uh, uh, bommen. Van die, van die uh, vuurwerkbommen. <laughs> maar die zaten in die grote, grote uh, uh, luciferdozen, weet je ja. wel. En dan werd er... Nou, heel, ik weet niet wat ze deden. Ik, ik zat helemaal niet op, de, op, op vuurwerk. Maar de, die, die, uh, dat deden ze in het ding. En dan uh, een paar lonten eruit. En toen zijn we gaan, uh, toen gingen we naar Hermes. In de, in de kerkstraat. Ja. Die, die, uh, dat was een kroeg. Hm? Kan je dat herinneren? Nee, mij niet. Hermes dat was een soort, soort nachtclubachtig. Nou, was dat de oude Petrovic of niet? Dat weet ik niet. En toen, uh, maar die had een open hart. En toen uh, zei, uh, zei uh, stiekel opeens. Jongens, we moeten nu weg. Ik zei: waarom moeten we weg? We zijn Jongens, Jongens, we moeten nu weg. Dus uh, nou oké, okay, nou ja, dan gaan we weg. En we stonden nu niet buiten. Op die, had hadden die bom in de open haard gegooid. Ja, oh. ik al die Hele haard eruit geplacht. Ik hoorde al die kleine oh, ruitjes Oh, wat erg. Kleine ruitjes rinkelen. Ja. En uiteindelijk stond er zat krantje het dat er een aanslag was geplicht. Ja, ja. En de, ja. die sneeuwbal achter de bar die was helemaal zwart geworden. Ja, met een zwarte helm op. En jij kwam een keer uit het toilet daar... met een heel, met een heel rond toilet in je broek. Ja. Nou, dat soort... Uh, dat Oh, ja, ja. Dat was de enige die was blijven zitten. En die was net als die sneeuwbal helemaal zwart geworden. Oh, Wij waren zo slecht, joh. Echt? Ja. Maar alleen maar om, om te lachen. Ja? Weet je wel, het was ja. nooit echt. Uh, eigenlijk kat ik maar om ja, te lachen. Het was een ja. beetje uh, kat ka Ja, kat ik maar meer kwaad dan katten eigenlijk. Maar. Ja, ja, goed. Nou, ja. Ja. ja, dus, uh, nee, ja. We, ja, we dus moeten ja. nu weg. En dat er dat, dan op een gegeven moment het. een. Uh, nou, ja. ja, dat het Dat je nog s'nachts heerlijk kon eten bij Harokamo. Ja. Ja, hadden die er geen last van? van dat, uh, nee, nee, nee. nee. Die, uh, van die aanslag in Hermers? Nee, uh, nee, volgens mij niet. Nee, nee, is, niks, uh, nee is verder niks gebeurd. Nee, je had drie uh, agenten die hier rondliepen. <laughs> nee. Ja, waarvan babyface de C.V. Dreven was. En wat natuurlijk de, de buurtwachter van Schagen. Of ja, van Schagen. Ja, die, die kwam die later de, om, uh, om een kreitler uh, nog Ja, uh, ja, ja die, ja, die ja. zat altijd achter ons aan, want wij hadden natuurlijk opgevoerde brommertjes. Ja. ja. En dan uh, was het soort kat-en-muis-spel door het dorp. Ja. Ik heb dan menigmaal op de hoge weg zitten sleutelen onder het toeziend oog van de heer Schoo. Ach, om te ja. kijken of de tandwielen en de carbureteur wel werd ingeleverd. Maar op een gegeven moment reed je natuurlijk rond met een, een setje tandwielen in je zak. Ja. En een klein carbureurtje. En dan leverde die oude shit in die incompleet was. Een troep en dan uh, zat s'avonds het nieuwe spul er weer op als je naar huis was gelopen <lacht> met de brommer. <lacht> Ja, goed. Fantastisch, ja. Allemaal dat soort uh, feesten. Uh, Wat wij eigenlijk bijna zeggen, tuig. tuig. Nee, we waren geen tuig. Nee, ik vind niet dat wij tuig waren. Met nee, Ton Hermans dat was, bezig met dat woord. Dat, dan dat dan wordt. Iets andere orde. Kijk, als je nu dan in de krant leest dat een stel... Uh, ja, hoe kan het? ook anders altijd weer voetbalsupporters iemand aftuigen die op de grond ligt. Maar echt, ja, af, tuiggesproken ja, nou, dat iemand is echt tegen duwig. zijn kop schoppen... en iemand ja. uit het leven rammen... Ja. Weet je en tegenwoordig lees je het helaas veel te vaak. En dat is de categorie supertuig. Ja, ja. ja maar dat, dat staat niet eh, nee, in wij, Wat wij deden was nee. gewoon rottigheid. Kattenkwaad. Kattenkwaad. Ja, kattenkwaad. Ja. Ja. Net iets meer dan kattenkwaad. Ja. Weet je wel, maar. Ja. Wij, wij, wij en het er nog niet aan vandalisme? Nee, dat hebben we niet gedaan. Want ik, ik, ik heb nog nooit iets gestolen of uh, gedaan. Weet je wel, nee. dat, dat zat er allemaal niet in. Vernielen? Nee, vernielen ook niet. Oh, daarover gesproken, je hebt het over kroegverhalen. Uh, we nou, hebben er wel een rotje in ja, een rol. rotje in een natuurlijk. Ja, maar ja, goed, dat uh, ik, heb, ik heb er nog wel eentje die ik gehoord heb van mijn voormalige zwager, moet ik zeggen. Want uh, bij de Oasebar zaten uh, ze op een gegeven moment uh, zaten ze naar een uh, tennisfinale te kijken van Wimbledon. Of het een tennisfinale is geweest, weet ik niet. Maar die was oervervelend. En op een gegeven moment was daar een ene manier van Capelle. Die pakte die televisie. Want het was zo'n stomme wedstrijd. En die flikker die. Ja, Henk van Campelle. En die donderstraalde zo in één keer die tv. En al spelend kwamen ze over de Kosterstraat. kwamen ze terecht. Die, die televisie die ging nog even door. Maar oh ja, tok tok hoorde je nog. En toen kwam die tv nou, op, over, op de grond terecht. Over Wembley. Over. O, over uh, er was in, in, in Engeland was er een, een, een, een unieke kans. Toen een vriendin. Haar uh, last-minute ticket aanbood aan, uh, aan haar uh, andere vriendin... Om de halve finale van het Europe Europese kampioenschap tussen Engeland en Denemarken bij, bij te wonen. Ja. En, uh, maar ja, ze moest uh, werken die avond. Dus ze belde haar baas om te zeggen dat, uh, dat ze ziek was. Ach. Ach ja, nou, dat is ook handig. Dus de volgende morgen nam ze de vroegste trein terug. En. Uh, <laughs> En kreeg ze een telefoontje van diezelfde baas. Die zei: U hoeft niet meer terug te komen. Want die had haar gezien op tv. Ja, dat is toch wel fnuikend dan, hè? Als Ja, je dat, ja dan, dat, ben je, dan ben je aan het nakijken. Dat doet me ook weer onmiddellijk denken, wat jij nu zegt. aan uh, die dame die was ontslagen. omdat ze een wip had gemaakt op een tafel in een restaurant, weet je wel. wij een Bug, dat programma. Ja. ja? Seks voor de boeg. Ja? ja? Oh ja. Ik heb me daar. Onbescheurd, jongen. Ik lag elke week op de ja. grond van het lachen. Werkelijk waar, dat er zoveel trieste geesten zijn... die daarvoor Wat een kunnen strikken. Ja, er ja, was een vrouw die had dan een fantasie... en die wilde graag een keer door een man worden genomen... in een vol restaurant. Nou, dat was geen punt. Maar op een gegeven moment zaten er mensen... een, vork, een vorkje te prikken... en toen werd zij ook geprikt op tafel. Maar de volgende dag hoefde ze ook niet meer terug te komen... want haar baas had het zitten kijken. Oh, dat was wat, hè? Nee, oh, dat was ja. dat was die andere buur. Menno, Menno Buug. en Buug, Buug was... had mij een keer geïnterviewd over, uh, uh, over teksten. En uh, oh, ja? ik schreef natuurlijk die teksten uh, voor carnaval en uh, weet ik veel. Ja. Dus op een gegeven moment uh, werd ik door en Buug. Die uh, uh, wilde mij interviewen. Ik zei, nou, dat is goed. Dus wij beneden in de... In de uh, in, bij de escape had je een soort make-up kamertje. Ja. En, uh, dus wij zaten daar. En, uh, dus hij vroeg allemaal dingen. En, uh, en op een gegeven moment vroeg je... wat, wat, wat wordt je volgende uh, hit qua tekst? Ik zei, nou, dat zal ik jou vertellen, uh, Boudewijn. Ga maar even staan... Maar hij was natuurlijk van herenliefde. Oh. En, uh, dus ik zeg, draai maar om. Stond hij met zijn rug daar. Ik zeg, wij gaan de milanaise doen, joh. En ik pak hem, ik pak hem zo bij zijn reet. En ik zing, wij doen de milanaise. Hij wist niet waar hij moest kijken. Hij had er totaal niet op gereken. Dat snap nee, Goed, hè? Zo gek is Gerloogman dus. Ja, ja. ja. Ik ja. zou hem lachen, jongen, uh, dat soort idioterie. Nou ja, dat is, dat is mooi, dat soort ongeveer <laughs> humor. Ja, en, en, maar, maar weet je wel, mensen uh, uh, uh, uh, van hun... Uh, uit hun apropos... Uh, apropos... Te... Ja, tegenwoordig noemen ze dat uit hun comfortzone. Ja, ja. de ja. ja. moderne jorgen. Ja. Ja. Ja. Zullen we er nog één doen? Ja, maar dan... Uh, ja, nee, deze of, vind uh, jij heel mooi. Goed, dan uh, draai ik mijn K-nummer oh, ja, volgende wel... week nog... Uh, oh. ja, zullen, we, zullen we dat uh, volgende week dan bedoen? Ja, Want jij dan, Wat jij wil. Dan sla ik hem even over. En dan uh, doen we dat volgende week. En dan gaan we gewoon jouw uh, ding doen. Heel goed. Jij hebt gewonnen vandaag. Ach. Nou? Boe. Ja, ja. Dat is een hele goede. Daar heb ik je waakje wilde we wezen. Klinkt als David Bowie. Nou, dat klinkt goed. loud sound It seemed to fight, came back like a slow voice on a wave of fight, that one no DJ that was high as a cosmic time, there's a star. ja Inderdaad. Cultuur. Cultuur, jongens. Tussen Starman 10 en 12 Van uh, Star dus Ja. Dat kennen wij nog, ja. hè Frank? Zeker. Maar om nog even op die rare verhalen van vroeger uh, terug te komen. Mm -hmm. Op een gegeven moment was het oude hotel Bouwers afgefikt. Ja. ja. En er was een <laughs> concierge die moest daar een beetje de wacht houden... dat er niemand het uh, hotel inging En op een gegeven moment, uh, ja, toen de tijd... Uh, had ik nog de, de Zwarte Limo, de Kruis van Nieuwpoort. En... Uh, dus Ger en ik naar Hotel Bowers Ik met de KLM-pet op als chauffeurspet. En uh, Ger achterin met de bolhoed die we ooit in Engeland hadden gekocht. Op. En ik, dus ik schuif dat hek opzij. En ik rij zo voor dat verbrande pand. En uh, hup meteen die, die, die, die opzicht naar buiten. Allemaal mensen kijken wat gebeurt daar. <lacht> dan weer? Ja. En ik, uh, een parapluutje omhoog. Gerrit uitgestapt. En we staan ze voor die ingang voor die vent. En die vent zegt, ja wegwees hier. De boel is afgefixt. Ik zeg, nou, ik... Uh, had hij had hier een kamer geboekt van meneer. Maar als ik zo naar binnen kijk... is er niet helemaal wat we in gedachten hebben. Hè? Voor de middag. <lacht> dus hij ja. was ja. dus helemaal stom uitgeslagen. We in de auto. We ja, dus rustig weggeneden ja. <lacht> Dat, is, dat, is <lacht> dat soort humor. Ja, daar waren wij goed in. Ja. Ja. We ja. krijgen zo de top 10 van uh, ja. dingen... die voor een geheel andere reden zijn uitgevonden. Maar voordat dat gebeurt... hebben we...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 To take me home Release me from the ground That pulls me down The tables have turned I can take another step Uh, iets uh, doet uh, wat dan niet uh, K is, maar gewoon uh, heel erg vrolijk is. Ah, Melle goed, heet uh, de man. Ja, en uh, dit is nou, Goed bezig. Uh, run ja, goed, run, goed run bezig. heet hij. He, toegekomen ja, aan de top 10 met uh, zaken. <laughs> nou, ja, ja. Zo gaat het nou elke dinsdagmorgen, mensen. Goed, jongens. Dus, uh, uh, de top 10 en dat is uh, ja. dit, uh, deze, deze dinsdagmorgen de top 10 van dingen die voor een geheel andere reden zijn uitgevonden. Oh. Op nummer 10, Frank, die raad jij nooit? Nee. De vibrator. Oh. Vibrator. Rrr, ja, en die is uitgevonden eigenlijk? Die is eigenlijk uitgevonden om, medisch, om, om vrouwen medisch te helpen voor spanning, slapeloosheid, nervositeit en geïrriteerdheid en buikklachten. Oh? Buikklachten? Dat, voornamelijk buikklachten. We hebben ze hem er diep, diep ingebracht? natuurlijk. Nee, daar waar de buik van naam veranderd... Oh. daar komen die klachten vandaan. Het vooronder eigenlijk. Het vooronder. hoor. <laughs> Op nummer 9, dat, is, uh, ver, dat verwacht je ook niet... Coca-Cola. Coca-Cola. Het drankje werd uitgevonden door John Pemberton... een apotheker die door zijn oorlogwonden verslaafd was geraakt aan de morfine. Ja, morfineverslaving kwam, kwam uh, vaker voor hè, bij de veteranen. Dus ging hij op, op een oplossing en kwam uh, met uh, een mix van wijn met kokos uh, kalanenood en een kokosplant en een plant waar de cocaïne van gemaakt nou, bla bla bla bla bla. Uh, ja. Op acht de bubbeltjes plastic is ook niet uitgevonden als uh, iets uh, om uh, uh, dingen mee te, te verpakken. Uh, ja, kijk dit. dit. Maar. Nee, dit dan is, anders. dat is anders hoor. En dat, het klinkt ja, anders. klinkt maar goed. anders. Ja. En het is uh, <laughs> gemaakt als. Iso uh, even kijken. Uh, het was een soort behang. Het is, het is gemaakt het is als behang. Een behang. Ja. Om een geluidwerend. Uh, ja, behang. maar het was, uh, was toch niet zo uh, um, uh, handig. Dus uh, toen het een flop werd. Uh, wilden ze als isolatiemateriaal verkopen. Dat werd ook geen succes. En toen verkochten ze de man het bubbeltjesplastic aan de IBM. En een computerbedrijf kon hem veilig uh, de computers uh, uh, vervoeren. Okay, en zo ja. is het. Uh, nou. Ah, kijk aan. Ook leuk. Ook leuk. Op zeven ogen hakken. Nou, daar wil ik helemaal niks over horen. Op zes listerine, Frank. Oh, listerine. Dat is mondwater? Hè? Ja. Ja, voor, een, voor schone tanden. Maar uh, het is eigenlijk ontwikkeld als medisch ontsmettingsmiddel. Ja, we hebben een techneut. Dus ja, ik kun, kan, uh, kan gewoon even hier uh, aanschuiven. Goed bezig. Ja. ja. ja. Ga door. Uh, op vijf, Playdong. Nou, dat zegt me niks. Pleidoon, dat is klei. Ja, dat is klei. Oh, dat weet ja, maar ik port, Ja, met we die figuurtjes in de Maar ken je dat? En de van? kleurtjes. Ik heb je haren zitten klei. <laughs> <laughs> ik doe het door elke dag. Ja. De boutlint is tenminste. Ach, uh, oh, God. wat jij dat? Ja. <laughs> <Play -doh. laughs> Ja, even kijken. Het is dat een, is, een uitvinding dan geweest? Ja, dat is een nou, uitvinding. Het, het, het, het werd gebruikt om behang mee schoon te maken... voornamelijk in huizen met een haardvuur. En dan uh, doe je dit op het de, op de behang en dan uh, gaat hij uh, schoon worden. Ik kan me niet voorstellen. Ik ook niet. Ik kan me niet voorstellen. Hé, dat is wel heel uh, bijzonder... want uh, huh? theezakjes zijn niet uitgevonden als theezakjes. Nee, Nee, die zijn uitgevonden uh, uh, om, uh, om, uh, om het er beter uit te laten zien. He? In zijdezakjes. zakjes. He? Ze verkochten die thee in zijde zakjes. Om de thee er beter uh, uit te laten zien. Ja, nou, we, oh. we gewoon als verpakking. Ja. En toen dacht iemand van, als ik er nou in, in, in, in het hete water flikker, dan is het misschien wel handig. En Bob Marley heeft er later een liedje van gemaakt. koekoek, zakje, koek. Theezakje. zakje. Niet toch, maar goed, ga maar door. <laughs> Bob, Bob. Hoe, heet het? Hoe, heet het? hoe heet het nummer ook? Ja, het nummer stierendrop. Weer? Stierendrop. Dat is van Bob Marley. Stierendrop. Oh, Elk ja, okay. ja. Stierendrop. <laughs> ja, okay. ja. stierendrop. Ja. stierendrop. Hey, en op drie? Nou. De Viagra. De Viagra is voor uh, de leuning. Va Pfizer. Ja, ja. Het is voor de leuning. Mm -hmm. en, Pfizer. Uh, ja, Pfizer. dit is uh, van Pfizer. Dus je moet opletten met wat je geprikt ja, hebt. Ja. Als man. het is ontwikkeld ja. als medicatie waarmee hartproblemen konden worden behandeld. Okay. Ja, en dan bleek je opeens een hele grote ding. Uh, ja. in het vooronder te krijgen. <lacht> ja, maar als de mensen toen nog niet wisten wat ze er allemaal mee konden doen. Dan kon nee. je er in ieder geval je handdoek kan ophangen. Ja, precies. Stel, je zit op een Camping. Hup. En dan loop je de hele dag in je blote adi... en je moet naar het toilet. En dan... En, en dan neem je een via -graad. Je kan je handdoeken ophangen, je toilettas. Dan kan je gewoon zo kun je naar het toilet lopen. En dan hangt alles eraan, netjes. Jij weet toch alles, hè? Ja, ik praat er niet <laughs> vaak over. <laughs> Op twee, uitgevonden. De magnetron, maar niet als magnetron. Zoals wij hem kennen. Maar het is een uh, uh, tijdens de test met radarapparatuur ontdekte uh, Percy Spencer dat de microgolven ervoor zorgden dat een chocoladereep in zijn broekzak, of een broekzak <laughs> gebroken, ging smelten. Als we niet aan de nummer 1 komen en we worden en hij, breed onderbroken door het nieuws... dan weet u waar het door komt. Ja, en hij zag nieuws. de mogelijkheden. Ja. En op één, dames en heren, de ja. post-it. Uh, post een klein papiertje dat je overal opplakt en uh, de, de, de, de, laat geen lijmresten achter. Deze uitvinding is per ongeluk ontwikkeld... omdat hij uh, een sterke lijm wilde uh, creëren. De lijm die hij had gemaakt was niet sterk genoeg... Uh, bleek dat het een ideaal middel was voor het maken van maatwijzers... die later als post-it op de markt zijn gebracht. Vind je het leuk? Ik heb genoten. Echt. Ja, zie de top 10. Vooral een ja, zonder de top 10. Je straalt. 10. Ja, je straalt. ja hè? dank je. Leuk. Maar dan komt er die Magnetron natuurlijk. Ja, en die Pledo ook. natuurlijk. Ook en die Pledo. Ja, ja, Pledo -mobiel. Nou, mobiel. Ja. Pledo mobiel. Goudvervolg. Oh, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eten op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.